Met het NOS -journaal. De Franse justitie onderzoekt of de schutter in Toulouse een had. gehad. Ook worden er maatregelen genomen om het bezoeken van haat- en terreursites strafbaar te stellen. President Sarkozy heeft dat bekendgemaakt. De 23-jarige terreurverdachte Mohamed Mera kwam vanochtend om het leven toen de politie zijn woning bestormde. Mera doodde de afgelopen weken drie Franse militairen en drie Joodse kinderen en een rabbijn op een school in Toulouse. In de contacten die hij gisteren met de politie had, zei Mehrad dat hij banden had met Al-Qaeda... en dat hij woedend was over de aanwezigheid van Franse troepen in Afghanistan. De vrouw die vier jaar geleden haar pasgeboren baby te vondeling legde in Oosterhout... kreeg 13 maanden celstraf, waarvan 12 voorwaardelijk. Omdat ze al een maand in voorarrest zat, hoeft ze niet meer naar de gevangenis. Wel kreeg ze nog een taakstraf van 240 uur. De baby overleed voordat hij door voorbijgangers werd gevonden. Volgens de 35-jarige vrouw heeft ze het pasgeboren kindje te vondeling gelegd... ...omdat ze dacht dat ze zwanger was van een andere man dan haar echtgenoot. Ze hield de zwangerschap geheim omdat ze bang was te worden verstoten door haar familie en schoonfamilie. Op het Maliveld in Den Haag hebben ruim 10.000 werknemers van sociale werkplaatsen geprotesteerd tegen plannen van het kabinet. Volgens de betogers verdwijnen door de nieuwe wet Werken naar Vermogen minstens 70.000 banen bij sociale werkplaatsen.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 Het weer zonnig, het wordt vanmiddag maximaal 18 graden. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het nog iets warmer. Dit was het NWIJ journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen ze op de A4 naar Amsterdam vanuit Den Haag bij Zoeterwouderdorp 4 kilometer. Op de A10 richting Zaandam verknopen Koenplein 3. A12 Utrecht Den Haag, voor Den Haag Centrum 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie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 Telling you I love you so And I couldn't wait to see you again It's you Bye. 6.9. Zie FM.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 The young illusion <laughs> came you just.